De muziek uit de jaren 80 op de Zandvoortse Radio. Je hoorde Steve Winwood en Higher Love. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En dat was alweer het eerste plaatje, nu drie van Zandvoort op zaterdag. En daarin hebben we nog heel wat te doen. Ja, zeker. Want we gaan het, van dit, de laatste uur zeker nog schakelen met Roy van Buringen. Kijken hoe het kunstfestijn is verlopen op het Kerkplein. Uh, we hebben natuurlijk rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week. En het uh, heet dit, deze week de inzending een gelukkig gevoel. Een gelukkig gevoel? Ja, okay. ja. Uh, wat hebben we verder nog? Ja, we gaan om half vijf gezellig even met Rob praten over uh, de, uh, zijn loopbaan, zijn carrière, mag ik wel zeggen, bij, uh, bij het Park Zandvoort. Want dan ben je al 28 jaar, loop je daar al... Uh... Ja, ik, ja, ik loop er eigenlijk al heel lang rond. Ik ben ja. Bijna 50 jaar, maar als commentator 28 jaar, ja. Ja. Dat ge, de, Als u daar meer van wilt horen, dan moet u om half vijf zeker weer luisteren. Want dan gaan we uh, met Rob eens even de geschiedenis induiken van het Park Zandvoort. Uh, verder nog wat lokaal en internationaal... Nou, we hebben nog golfnieuws vanuit Schotland uh, Vanuit Inverness En natuurlijk hebben we ook nog een stukje tournieuws uh, uh, uh, Dus ik zou zeggen blijft u luisteren En na vijf uur gaan we gewoon eten hè? Misschien wel een hamburgertje nemen Of zo, oh, je weet het maar nooit Op speciaal verzoek uh, deze plaat Hamburger met korting ja. Hamburgers met korting Het wordt nu echt te dol 50% korting De barbecue ligt vol. met korting oh oh hambergus met korting oh oh hambergus met korting oh oh hambergus met korting oh oh hambergus met korting oh ho. hambergus met korting oh oh met korting oh ho. hambergus met korting oh oh met korting oh oh met korting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 Met korting. Oh, oh, oh. Ja, wel leuk, we waren gisteren op een eindejaarsfeest uh, aan het draaien van uh, de manierschool in Zandvoort. En ja, de, de kids wilden allemaal deze plaat horen, hè. Met Hamburgers met korting. Oh, oh, oh, ik had hem toen nog niet bij me, maar uiteraard niks. voor deze uitzending van Zandvoort uh, op zaterdag heb ik hem speciaal opgezocht. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. He, hebben we ervan genoten? Ja, geweldig. dat diep Ja, mooi hè. Zullen we dan even het origineel daarvan draaien? Ligera en famos alabaya Oké, okay, komt ie aan Blijft het in je hoofd zitten. Leuk hè? Jodo, en Famos. Of Damos aan de playa. Zo moet ik het zeggen. De meest creatieve ondernemer. Daar heeft erop wat nieuws over. Ja, inderdaad. Uh, nominaties kunnen weer worden opgestuurd voor de meest creatieve ondernemer 2011-2012. Ja, dat is natuurlijk een uh, heel mooi initiatief. De lijst die inmiddels al binnen is staat op zandvoort.nl. En tot 31 juli kan iedereen zijn kandidaten nomineren. Daarna is het... Uh, de zaak voor een deskundige jury die op 15 september dat bekend gaat maken. En wie dan de opvolger gaat worden van de Kaashoek. De Kaashoek was de meest creatieve ondernemer 2010-2011. En de wisseltrofee die daarvoor is, dat is het haringmeisje. Dat ja. de toepasselijke Canada's niet. Die wordt dan uitgereikt aan de nieuwe eigenaar van die trofee. Dus uh, ja, je kan je opgeven voor... Uh, althans, men kan uh, bedrijven no. nomineren in dit geval voor uh, de meest creatieve ondernemer. Dat kan bij de bedrijfscontactfunctionaris Hille Janssen van uh, Zandt. Zandvoort gemeente En dat is h.jansen.zandvoort.nl. Eigenlijk heel makkelijker. Ja. En dan uh, kunnen we zien uh, ja, wie daar als nieuwe, meest creatieve ondernemer naar voren komt. En in september weten we het? Ja, 15 september, dan weten we het. Uh, dat is de eerste ondernemersavond. En daarin uh, wordt dan uh, ja, de opvolger van Corrie van der Maas bekendgemaakt. De meest creatieve ondernemer Zandvoort. En we hebben heel wat creatieve ondernemers in Zandvoort, zeker weten. Je ziet uh, altijd hele leuke initiatieven. Dus als u nou denkt, van uh, die en die ondernemer doet iets heel speciaals voor Zandvoort... Nou geef hem op als uh, meest creatief ondernemer en wie weet heb jij al genomineerd of niet? Uh, nee, jij nee, wel hè? Ja, ik ja, ja, ja, ja, heb ja, ja. bij Slijter genomineerd. Oké. Okay. Maar dat is mooi, a, het aanvraagformulier, daar staat dan uh, website, uh, uh, kon invullen, Moet Twitter kon je invullen. Ik heb overal geen, geen, geen, hoe hoef ik daar in te vullen, want ze hebben geen website. Ze hebben ook geen Twitter, oh. dus ze doen uh, daar allemaal niet aan. Maar ze zijn wel erg, erg servicegericht en daar, dat is het credo voor uh, deze verkiezingen voor dit jaar. Dus uh, stemmen to kan tot 31 juli hè? Ja? ja, tot 31 juli kan je nomineren dus bij H. Zandvoort. Nl. Nee, h. Jonsen, het is Oké. Okay. Dankjewel Rob en we houden het in de gaten. Wie wordt de meest creatieve ondernemer? We weten het half september. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Misschien wel de slijterij van Albert Jan. Je weet het maar niet. <laughs> Toch uh, iets ingewikkelder in elkaar dan uh, hamburgers met korting Maar het scheelt niet veel, hè, gewoon Jor, de sale van Crystal Waters van heel veel jaren geleden, ja Toen er nog een yogi was, die draaide ergens in de, in de discotheek, weet je wel, jullie zo'n voort en deze plaat was toen uh, redelijk populair Crystal Waters en de Gypsy Woman Rob, twee tweetal berichten voor ons. Hè? Ja, tweetal berichten. Allereerst een uh, serieuze oproep. Uh, op vrijdag 1 juli werd een 13-jarig meisje aangereden op de kruising van de Sofiaweg en de Kostverlorenstraat. Rond kwart uh, tien voor tien door een bestelbusje. Het bestelbusje is kennelijk doorgereden want er staat een oproep in de krant om uh, mensen die iets gezien hebben of met name uh, de naam van het busje hebben gezien. We natuurlijk op zo'n busje staat vaak reclame. En het is een oproep uh, om toch in ieder geval getuigen dat die zich melden via de 06 nummer en 06 nummer 06 15 41 18 7 3 0. En uh, ja, we hopen inderdaad dat mensen zich melden, want het is wel een hele vervelende zaak. Mocht u het nummer niet kunnen opschrijven, kunt u altijd even bij de politie langslopen, want die helpen u wel verder. Heel goed. Ja, heel goede oproep, zeker weten. En dan uh, ja, goed nieuws voor de watersportvereniging Zandvoort. Want aanstaande zaterdag, 16 juli, dan openen zij uh, hun uh, mooiste clubgebouw van Nederland, zoals ze dat noemen. Het ziet er werkelijk waanzinnig mooi uit ja. aan de buitenkant. Ik heb het niet van binnen gezien. Jij wel, altijd Jan? Ja, je kan via de website kan je een virtuele wandeling maken door het gebouw. Het is echt ah, geweldig, uh, heel ja. mooi. Ja, het ziet er heel mooi uit. Ik die plaats op strand zie je dat ze staan. denk je, ja, dat is echt wel een aanwinst voor de, de skyline ook van het strand. Mooi van de watersportvereniging die dus uh, aanstaande zaterdag de 16e een officiële opening heeft. De keuken is al ingezegend, is er gemeld, dus het uh, is dus lekker eten daar. Maar vooral natuurlijk een hele mooie aanwinst voor de watersportvereniging. Ja, prachtig. Het is echt een schitterend clubhuis. Helemaal mooi. Nou, helemaal mooi. Rob, zo dadelijk gaan we met jou praten over uh, jouw heel lang circuit. Hè? 28 jaar in ieder geval... Uh... Ja, als praatpaal van het circuit maar. Als praatpaal. Het, zeg als maar. praatpaal. Alfred Abendes noemde dat vroeger een roeptoeter. Oké. Okay. Uh, <laughs> nou, dat is de officiële benaming. Nou, naar Bamos uh, A la Playa van Luna, onze Sanfordse Luna, gaan we jouw verhaal horen. Komt hij, komt hij, komt hij, komt hij? Ja. ja. Een uh, goed idee van Luna, joh, de Bamos la Playa. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Ja, en als uh, Rob Peters in de studio aanwezig is, dan moeten we daar gebruik van maken ook natuurlijk, hè, Albertje? Zeker weten. <laughs> Rob, uh, hartstikke leuk dat je vandaag eens keer mee wilde draaien bij, bij de radio. Dat ja. heb je aangegeven. En uh, hoe bevalt het tot zover? Nou, ja, het bevalt uitstekend. Ik vind het heel erg leuk eigenlijk. Ja, ja, ja prima. Oké. Okay. Nou, nu je er toch bent, uh, jij bent bekend als de stem van het circuit. Maar hoe is het allemaal zo'n beetje begonnen? Dat moeten we ver terug in de geschiedenis denken. Ja, ik ga heel ver in de geschiedenis terug. Want ik was eigenlijk al vijf jaar oud. Toen zat ik al op de stroobalen te kijken. Dus uh, ja, wat dat betreft. Uh, ja, ik was ongeveer een jaar of 18, 19. En toen heb ik langs de baan gestaan voor de Oka, de Official Club Automobielsport. Dus uh, met, met, die mannen niet met die vlaggen. vlaggen ja. En op een gegeven moment met wagens, En Ja, dan rol je in de organisatie op, op een moment. En vanaf 1985 eigenlijk, uh, na wat uh, proefdraaien zeg maar, met Alan of Mol, die wegging. Die ging naar de NOS toe. En toen, ja, toen die ben ik was eigenlijk... voor jou uh, speaker? Ja, die was voor mij speaker op het circuit. Hij heeft een aantal jaren gedaan. Daar heeft hij ook zijn carrière gestart eigenlijk. En hij kreeg een contract van de NOS uh, voor de Formule 1 wedstrijden. En kon toen niet meer op stand voor de races doen. Want toen ben ik eigenlijk ingestapt. En op dat moment uh, samen met Alfred Abbenes, uh, de. Een man die helaas uh, ja, anderhalf jaar later zou overlijden. En uh, ja, Alfred heeft uh, veel dingen van geleerd natuurlijk. Een aparte man. Had een enorme autosportkennis. Maar ook uh, een man met de gebruiksaanwijzing op een hele mooie manier eigenlijk. En toen hij wegging uh, kwam Philip Keller bij mij. Een speaker die eigenlijk in de jaren zestig al heel veel uh, gespiekt had op Zandvoet. Zeg maar. ja. Was echt een, uh, een ervaren vent. en Daar heb ik ruim tien jaar mee gewerkt. Toen na nou ook met zijn zoon. En inmiddels hebben we een team van drie man. Ikzelf natuurlijk, en dan Arthur Dekker en Nelson Valkenburg. Dus, dus die je opvolgers ben je al aan het inwerken? Ja, toch wel. Nelson is vrij jong, maar dat is de zoon van uh, Formule Fort. Uh, man op zandvoort, die daar al bijna 30 jaar komt. Dus die is geboren in een raceauto, zeg maar, dus die weet heel veel. En ik blijf het gewoon doen, net zolang t, uh, tot ze zeggen tegen me dat ik weg moet. Ja, oké. Okay. Maar uh, wat zijn zo'n beetje de dingen die wij tegenaan lopen? Waar ik me altijd afvraag: a, a, a, je moet natuurlijk een heleboel kennis hebben van, van de diverse raceklassen en wie daar rijden. Maar tijdens Races. Uh, hoe, hoe volg jij het het hele circuit zien ja. vanuit de toren? Ja, we hebben de mooiste plek op het circuit, zeg maar, helemaal bovenop de toren. Dus je ziet heel erg veel op die plaats. En daarnaast heb je natuurlijk de computers die de rondetijden geven. We hebben een heel modern systeem met zenders aan boord bij iedere raceauto. Dus we kunnen zien op welke plek de auto zit, ze tussentijden. Ja, je hebt heel veel informatie. Heel veel informatie in je hoofd op papier. Ja. En daarnaast natuurlijk doen we interviews, huldigingen. Dus ja, je hebt eigenlijk een heel compleet pakket wat je de hele dag volgt. Het is, het is alleen vrij lang. Je begint s morgens om 9 uur, dan een uur of 7 is het klaar. Ja oké, maar dat is drieën, dus ja. je af en toe de een doet de prijsuitreiking en de andere neemt dan het start van de volgende race voor zijn rekening. Ja, klopt. Uh, alle cv's van de coureurs, daar ben je ook aardig in, in, in thuis. Ja, het rare is dat we alleen bij de buitenlandse klasses hebben we meestal van de klassecoördinator een pakketje informatie. Ja. Van de Nederlandse coureurs, ja, die kom je zo vaak tegen, die zie je vaak ergens in een kleine klasse beginnen en doorgroeien. Dus ja, dat zit in je hoofd. Net zoals mensen die helemaal gek zijn voor voetballen precies weten wat iedere voetballer doet, ja. hebben wij dat met autosporters, dus we kennen die jongens, we weten wat ze gepresteerd hebben, wat hun uitschieters zijn, en hun dieptepunten, gekke dingen, ja, daar maak je gebruik van. Maar zoals bijvoorbeeld dit weekend is er een groot evenement op het circuit, daar hoef jij dan niet bij te zijn? Nee, wij doen alleen zeg maar, de A-evenementen van het circuit, dat zijn er ongeveer 8 tot 10 per jaar. Dat zijn de grotere evenementen. Uh, de andere evenementen zoals de DNT-races, de en zo, die doen, dat, die, die, die, die, die doen we niet aan mee, want dan wordt het veel te veel. Dan zit je ieder weekend op het circuit. Ja. En dat is ook weer niet de bedoeling, want dat vinden ze thuis ook niet leuk. Uh, nou, je bent nu 28 jaar daarmee bezig, al, natuurlijk al veel langer, maar uh, heb je nog leuke anekdotes uh, uit, uit, die jaren, uit de jaren? Ja, uh, je, je kan een heleboel gaan vertellen, ja, je... nee, want er zit genoeg. Eén mooi ding, wat, ik, wat me altijd is bijgebleven is 1991, we hadden de wedstrijd voor de Eurocup uh, Opel Lotus op Zandvoort. Daar won een Braziliaan, die heette Rubens Barrichello. Nooit, nooit. Dat was uh, zijn eerste wit, uh, groot, grote overwinning in die serie. Ja. En ik zeg tegen Filip Keller, zet nou dat leuke volkslied op van Brazilië. We hebben er namelijk twee. Een kleine. Hè, de kleine en de lange, die duurt zes minuten. Er zit een koor in en zo. En dat, nou, dat was een prachtig volkslied. Dus dat draaiden we voor hem. Ik stond naast hem en uh, zijn uh, Domingo, zijn manager stond ook op het podium. En we starten dat, uh, dat volkslied op en nou, je staat dan netjes in de houding, wacht tot het klaar is. En na twee minuten kijk ik naast hem om me heen. en ik zie Rubens Baratello staan, tranen met uit over zijn wangen... en die manager ook. Ik denk, nou, het wel heel heftig gebeuren. Mannen waren heel erg emotioneel. Maar afloop van dat volkslied, dus, uh, nou, groot feest, champagne komt die manager naar me toe, zei, waarom hebben jullie dat nummer gedraaid? Ik zeg, ja, dat is toch het goede volksliep? Ja, zegt hij, maar dat is het lange, en dat lange draaien is alleen bij presidenten. <lacht> dus dat was even een prachtig verhaal natuurlijk, maar ja. ja, het was ontzettend leuk, want het was twee volwassen mannen die daar echt een enorm potje stonden te huilen, en dat was, ja, heel emotioneel, wel leuk om mee te maken. Is het niet een, een idee om op een gegeven moment, als je te, je blijft nog heel lang natuurlijk de stem van het circuit, om, om dat soort anekdotes op te schrijven in een boek voor hem uit te geven? Ik ben bezig met een fotoboek, een anekdoteboek van Zandvoort, van het circuit. Daar ben ik al een paar jaar mee bezig, maar doordat je altijd zo druk bent, komt er ja. er steeds niet van. Ik heb zo'n 18 hoofdstukken geïdentificeerd. Ik heb aparte, rare foto's daar al bij. En ja, dat wordt een keer uitgegeven. Het jaartal staat er niet bij, maar dat gaat een keer gebeuren. Jij was er natuurlijk ook bij toen het Formule 1-circus hier nog. Uh... Vond. Hoe heb je dat toen beleefd? Hoe oud was je toen? Ja goed, mijn eerste Grand Prix die ik bewust heb meegemaakt, dat was 1963. Als jochie met mijn vader mee en toen vond ik dat er heel veel Ferraris reden. Achteraf begreep ik dat dat Ferraris waren en rode ATS auto's. Dat waren, er ook, dat waren geen Ferraris, maar als klein jochie denk je dat dan. Ja. Maar uh, ja, de Grand Prix's waren toch altijd iets bijzonders. Zeker in de jaren 70, jaren 80, omdat er zo ontzettend veel bij kwam. En dat hoorde zo echt nog bij Zandvoort. Ja. Het, overal waar je kwam in Zandvoort, of je nou bij de, de ene garage stond of bij het andere hotel. Het, het was veel meer geïntegreerd in Zandvoort. Nu is het echt een gebeuren op het circuit. En, en toen stonden de racewagens achter bij Dirk van der Broek, zeg maar, waar toen garage David stond. En dat was ja. eigenlijk zo prachtig, want je kon er allemaal bij. Het, ze reden soms ook met de auto over de, de weg naar het circuit toe. Dat deden ze in de jaren zestig nog. En ja, dat was wel, ja, dat was veel meer echter. Hè. Het hoorde echt in Zandvoort. Het hoorde erbij. Ja. En, en nu, wat vind je nu de, de, de, de ja de, de, je zegt de, de, a, uh, de a evenementen maar uh, ho, hoe uh Welke vind je daar noemenswaardig en leuk van? Het leukste races vind ik dan toch. Uh, waar ook auto's uh, mee rijden met historische achtergrond. Dat zit een beetje. Ja, als je auto oud dan ga je het toch krijgen naar vroeger. En vroeger was alles beter zeggen ze dan. Goed luisteren jongens. Ja, het <laughs> is, is niet altijd zo. Is echt niet altijd zo. Maar het is wel. Uh, ja, die historische klassen zijn wel helemaal mooi. We hebben dan met de masters nu die historische formule 1. Waar we ja, straks over praten. Geweldig. Gewoon de historische races zijn gewoon heel leuk. Want er wordt echt geknokt. Ja. Het zijn geen auto's waar je een stekker in steekt. En dan aan de computer vraagt of het goed gaat met de motor. Nee, dat zijn allemaal mannen die echt met vieze handen moeten sleutelen aan die motor. Het heeft allemaal ja het is dat wat, wat, wat echter, zeg maar. Dat is ja. een enige verschil. Oké, okay, maar dat is dus een van de hoogtepunten van het van het jaar. Ja, vind ik wel ja. uh, Hoe vond je dit jaar de DTM? Nou, DTM is zoals het altijd is, uh, clean, strak, uh, ja. goed georganiseerd, uh, wordt goed gereisd. Maar het, heeft altijd, het is het net niet voor mij. Mm -hmm. En dat hebben uh, we het al in de uitzending eerder over gehad. Het is een beetje te veel gekunstelde racerij. Maar het is wel heel mooi. Het zijn hele mooie auto's. En technisch gezien zit het heel goed in elkaar. En aan de Duitsers kun je organiseren, wel overlaten natuurlijk. Ja, Nee, dat, daar zijn ze goed in. Dat kunnen ze. Goed, uh, nou bedankt voor even dit stukje achtergrondinformatie Achter uh, Rob Petersen, de stem van dit circuit Ja, graag gedaan Hartstikke leuk, We blijft nog gezellig nog twintig minuten bij ons En uh, dan gaan we weer naar de muziek Ja, en als je Rob uh, in actie wil horen Dan ga je gewoon naar het circuit toe Of je kijkt naar CFM televisie Als wij de beelden live uitzenden Ja. de volgende keer tijdens de masters Ja, dat is leuk hè, dat gaan we doen Die samenwerking omdat, uh, is leuk hè Ja, op dus... zondag gaan we dat helemaal doen Dat is uh, echt prima Ik vind het ook heel leuk voor Zandvoort Iedereen kan ook meekijken thuis En je, je hoort ons de hele dacht, tot, ja, tot bijna vervelend toe wou ik zeggen hoor je praten, want dan praten we praten natuurlijk heel veel ja. maar het is ontzettend leuk voor mensen om uh, dat ook thuis te kunnen zien. De reacties die ik daarop krijg is ook geweldig, dat die samenwerking tussen ja. circuit en uh, CFM zo tot stand is uh, gekomen. Ja, dus ik trek mijn CFM shirt weer aan en Kijk, uh, we gaan helemaal geweldig. Ja. Die had je de laatste keer niet aan trouwens Nee, dat klopt. Je uh, <laughs> moest toch even wat afvallen zag je het op tv, ja hè We houden hier in de gaten okay. ja, Maar ik beloof beterschap Oké. Okay. <laughs> okay. Dankjewel Rob Petersen Let me get that note back Come a little closer I Invite me in now.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 Smile and give me a bitch of mind in a sandwich. Maar toch niet vanaf, hoor. Echt niet. Nou, nee, dat kan ook niet meer. Nee, dat gaat niet meer lukken. Your Man at Workout, de jaren 80 met Down Under. Ja, het is tijd voor het Tournieuws met Albert-Jan Vos. Ja, en dan gaan we eerst nog even naar uh, gistermorgen. Want gistermorgen, uh, toen uh, onze uh, ster uh, Robert Geesink wakker werd, voelde zich hij... Volgens zijn zeggen als een bejaarde. Hij kon namelijk amper zijn bed uitkomen, na nou, al die valpartijen. En uh, deze dag, dus dan heb ik het gehoord, de hoorde vrijdag, begon zijn eigen zeggen niet al te best. Maar de kopman van de Rabobank herstelde zich in de zevende etappe van de Ronde van Frankrijk aardig. En veroverde zelfs de witte trui. Geessings was enigszins verrast dat hij na de zevende etappe al het wit om de schouders kreeg. Door een val van Thomas en Bosson... Hagen en Hagen mocht de nog altijd gehavende Rabo Kopman vrijdag het podium op. Het is een beetje een lullige manier om de witte trui te dragen, uh, al dus Gees Sink. Maar goed, hij zit in het, uh, in het wit. Het viel uiteindelijk niet, uh, niet tegen in de finale, zei hij, want direct naar de finish. Het eerste deel voelde ik me niet echt fit. Het gaat wel wat beter, maar zeker niet super. Vandaag moet het dit weekend moet het peloton door het middengebergte en Geesink heeft geen idee hoe hij die dagen door moet gaan komen. De pijn is er nog steeds, maar hij heeft er nog steeds last van in de rug, Baart hem ook nog zorgen. Maar we hebben net even gekeken op tv, hij is er nog wel bij. Oh, gelukkig wel. Hij zit er nog wel bij. Tot zover deze toerflits. Oké, dankjewel Albert, jou voorzicht. Graag tot een volgende keer.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 Don't punch out and we go it in apart Het blijft een uh, lekker, lekker, lekker zomersplaatje. Deze van uh, Teaspoon en uh, Seks op de fiets. Of uh, seks on the beach bedoel ik eigenlijk. Uh, we gaan uh, snel weer naar Roy van Buren, want het uh, Kunstenstein is inmiddels ten einde. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wie deze editie heeft gewonnen. Goedemiddag nogmaals, Roy. Goedemiddag. Ja, het was een tenderend uh, succes. Het uh, Kunstenstein 2011, en Weer om trots te zijn. En ik vind het Kerkplein toch ook wel wat leuker dan het muziekplatform. hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, wat is er veel leuker aan dan? Nou, gewoon een lekker vrij podium, uh, er lopen meer mensen langs en uh, ja, het is gewoon gezellig en die kroegjes eromheen, dat maakt het ook gezellig. Alleen een paar ondernemers toch, uh, vinden het toch wat minder, maar ja, daar, uh, dat boeit ze ons niet. We gaan gewoon lekker door. Maar wat vonden ze minder dan? Ik denk dat het uh, toch het, uh, het uh, geluid en de vele mensen om hun tent heen zitten, terwijl ik toch wel denk dat er uh, ook wel uh, omzet is gedraaid vandaag. Daarom, hoe meer mensen, hoe meer vreugd, toch? Dat is daarom waarom ze zo moeilijk moeten doen. En ze hebben zelfs de stekker eruit getrokken, dat is gewoon jammer. Maar, dat gaan we even naar het positieve. Wie heeft het kunstverschijn 2009 gewonnen? Of 9, 11. Dat is op de derde plek, is dat Kim Jansen, een cabaretier. En zij heeft een stukje cabaret gedaan in de stijl van Giro Weijers. Uh, op nummer 2 uh, is de Zandvoortse Lea van de Bos Of Lea Bos En uh, ja, die is tweede geworden met haar liedjes van Kinderen voor Kinderen. Wat ze fantastisch enthousiast doet. De jury zei ook de eerste keer toen ze optrad We hadden al moeite met om naar de finale te laten gaan. Uh, ja, dan dachten we van nou... We, twijfel of we naar de finale zouden laten gaan en toen dachten we, nou, we gaan het toch doen en toen ging ze de tweede keer optreden en toen was ze echt fantastisch, hartstikke leuk en de, derde of de eerste prijs is gegaan de eerste prijs is gegaan naar Brittany en Brittany, dat is een Anouk-achtige zangeres fantastische stem en uh, ja, vanaf het begin af aandacht al dat zij de grote winnaar zou gaan worden van het kunstplein 2011 en die is om dan ook even te beluisteren op en Zandvoort bij Entertainment For You oh, we zijn heel benieuwd ja. Kom eens de luisteren, hè? Dat gaan we er wel denk ik even vragen. Hé, hey, geweldig, geweldig. Maar oh, regelen. Ja. Helemaal leuk. Dus weer een uh, succesvolle editie het jaar 2011 van het Kunstenstein. En ik kan ook bekendmaken dat we het volgend jaar zeker uh, gaan, weer gaan organiseren. En dat er al zeven aanmeldingen voor volgend jaar zijn. Dus daar zijn we al heel erg trots op. En uh, wat ook heel erg leuk is om te vertellen. Er komt volgend jaar in Trans van het Kunstenstein een classic-achtige talentenjacht. En uh, dat is ontstaan door het interview bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, klassie klassieke... Uh, ja, een talent die als klassieke muziek. Maar dan gaat wel wat speciaal gebeuren, gebeuren. Want er is een heel, we gaan eerst YouTube uh, auditie doen. En van de YouTube audities team deelnemers die doorgaan naar de finale. En hun opdracht is dan. Om een, een, een, samen met een artiest een liedje te brengen. Het kan een interessant voor een bekende artiest zijn, maar het kan ook een, een bekende Nederlander zijn of een totaal onbekende Nederlander. Dus dat wordt een hele leuke combi, maar daar zijn we druk aan het werk voor volgend jaar mee. En dat, is, dan, dat, is, dat betekent ook dat zijn wel gewoon doorgaat... Want volgend jaar bestaan we vijf, ja? dus we hebben een ruster. Oké, okay, nou een feestje dus. Roy, dankjewel. Alsjeblieft. En geniet nog even lekker na, hè? Ja, doe het zeker. Uh, Oké, okay. dankjewel Roy van Buren vanaf het uh, Kerkplein, hè? Ja. Ja, leuke locatie. Editie. Hoor. editie is voorbij 2011, Maar het kunstenstijn komt gelukkig terug volgend jaar weer. En dan ook een klassieke editie. Ik ben heel benieuwd daarna. Ja, ik ook. Goed initiatief van Roy van Beuringen. Hier is Love the Sunshine. Van Buringen had het er net nog over en ze is binnen, de rest van de kunstverstijnen. Zo dadelijk gaan we haar horen uh, tijdens Entertainment for You. We zijn alweer aan het einde gekomen van uh, dit programma Rob. Wat vond je ervan, de drie uur mee presenteren? Ja dat is voor het eerst, ik vond het heel erg leuk. Ik doe het graag nog een keer, uh, dat laat ik aan jullie over. Ik vind het, uh, nou dat prima. gaat zeker goed komen hoor. Je weet uh, CFM uh, warm hart toedragen, dus ik vind het uh, uitstekend. We vonden het helemaal leuk dat je erbij was. En uh, graag tot de volgende keer Ja zeker ook aan jullie bedankt uh, Rob van Amart jan uh, Het was een uh, hele leuke ervaring Ja je zei van uh, nou aan, aan het begin van joh, drie uur dat uh, maar... Ja het is zo om zo ja, he? dat dat is, uh, ik, ik herken dat wel Maar als je vroeger voor de tv gewerkt natuurlijk Maar dit is toch weer heel iets anders Maar wel heel leuk ja. De tijd vliegt voorbij Zullen we zeggen, Het vond toch hartstikke leuk dat je er was Oké okay, super